Clemens Peters met het NOS Journaal. In Zuid-Limburg zijn vier campings ontruimd vanwege het hoogwater. Vanochtend moesten al zo'n 200 kampeerders weg van twee campings in de buurt van Gulpen. Ze zijn naar hotels in de buurt gebracht. En daarna besloot de veiligheidsregio om uit voorzorg ook twee campings te ontruimen in Meersen. Daar wordt de hoogwaterpiek verwacht tussen 1 uur en 3 uur vanmiddag. Het hoogwater vormt geen gevaar voor dorpen of steden in Zuid-Limburg. Meer overlast is er net over de grens in België bij voeren. Daar zijn kelders en straten ondergelopen. Inmiddels zakt het waterpeil er weer. Tussen Maastricht en Visee in België... ...rijden vanwege het hoge water in elk geval tot morgenochtend geen treinen. En noodweer leidt ook tot overstromingen in het noordoosten van Frankrijk... ...en in de Duitse deelstaat Saarland. Vannacht zijn in Den Haag vier mensen aangehouden... ...die agenten hadden belaagd en mishandeld. Twee kregen een boete, twee anderen zitten nog vast. De politie kreeg een melding van een reanimatie bij een horecazaak. Eenmaal daar aangekomen bleek het te gaan om iemand die onwel was geworden. Die persoon is naar een ziekenhuis gebracht. Buiten gingen daarna groepen die uit de horecazaak waren gekomen met elkaar op de vuist. Toen agenten de boel wilden sussen keerden ze zich tegen de politie. Eén agent is volgens de politie mishandeld. Voor de tweede keer binnen 24 uur hebben koperdieven toegeslagen. Langs het spoor bij Glimmen, vlakbij Groningen, zijn vannacht in totaal 16 kabels gestolen. En daardoor was er urenlang geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen Europa Park en Assen. Vanaf 10 uur was het treinverkeer weer normaal. Gisteren stalen dieven een grote hoeveelheid koper uit een transformatorhuisje in Schiedam. Daardoor zaten honderden huizen zonder stroom. Het weer vrijwel droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Vanmiddag een enkele regen- of onweersbui. Met een matige noordoostelijke wind wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 aan, aangeeft dat er een, een woning gebouwd zou worden. Was, oorspronkelijk was het plan om hier helemaal langs deze weg allemaal huizen te bouwen. En dat is ook goedgekeurd, daar zijn, zie je ze nu al. Daar stenen liggen, daar gaan ze nu aan, aan bouwen. aan het bouwen. is hier uitermate rustig. was dat vroeger dan ook, hè? waar ze nu aan bouwen zijn? Ja, dat was, dat was vroeger ook als En uh, daar is nu een uh, bejaardencentrum neergezet.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 En uh, ze zijn dus enorm uh, licht. En ook de ventilatie is uitstekend. Dus uh, er is geen enkele reden voor die mensen om uh, ontevreden te zijn over hun uh, behuizing. Even terug naar de ingang van het kostverloren park. Waar ook de burgemeester wil bouwen. Beide jonge mannen, natuurliefhebbers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 het uh, uh, uh, uh, tweede punt is, uh, als de uh, eigenaar iets anders met het terrein wil, zal het getoetst moeten worden aan de voorschriften. Dus uh. dat is nog een lange procedure? Ja, zeker. Dat is, uh, we zijn aan het begin van een lange weg. En ik heb begrepen dat er op dit ogenblik een uh, procedure loopt, een civiele procedure tussen de eigenaar en de bunkerbewoners. En die zullen we ook af moeten wachten. Dat kunnen wij ook niet doorheen gaan manoeuvreren trouwens. Waarom zouden we het kunnen doen? Ja, nou, per 1 oktober is de mensen de huur opgezegd. Dus ja. uh, dat betekent dat ze weg moeten. Ja, als de rechter daarmee akkoord gaat, dan is dat zo. Ja. En dan... Eh... Ja. De staat buitenspel verder. Ja, nou, het buitenspel. Eh, het zou te dol zijn natuurlijk als wij in elke civiele verhouding tussen eigenaar en huurder zouden moeten treden. Eh, dat kunnen we wel natuurlijk als het verband houdt met, met de huisvesting.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 Oh, is dat, uh... Ja, nee, want er is gisteren een artikel verschenen in de krant waar uh, ik erg gegriefd door ben, omdat uh, er hele nare dingen worden gezegd waar ik voorkomen sta en dat vind ik een hele pijnlijke zaak. Maar ik heb niks gekocht, ik heb, heb niks gekocht, of? oh, nou, dat heeft het haamslap afgestaan, want ja. het is zo dat mijn vrouw daardoor in een vreselijk nare toestand teruggekomen is, en daarom was ik wat voorzichtig in het begin, maar ik dacht dat... Uh, dat het een heel ander verhaal was dan het eerste verhaal. U kunt het rustig uh, natuurlijk. Het nou, eerste ja. verhaal heb ik geen moeite mee, Dat is. Helemaal nee, maar omdat u zelf... Ja, ja, ik raakte nu zelf in betrokken. Hier is mijn moeilijkheid. Ja, maar u krijgt dus inderdaad zo'n paragraaf. Ja, de nou ja, goed. Uh, maar dat wou ik nou juist omdat men daar zo uh, over bezig is, want er is een natuurgroep. van nou, ik wist daar niks van oh, nou ja, Daar was ik wat voorzichtig. Met, uh, die natuur, er is een, een natuurgroep, en, uh, die hebben dat hele terrein geanalyseerd. En die zeggen, dat is een prachtig uh, terrein. Ja. Uh, nou kan ik me nog voorstellen dat de vraag is of je dan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 Ja. Oh, nou ja goed, maar ik neem aan dat u dit gedeelte eronder dan uithoudt. Uh, in, in, in die bouwstok is één kavel voor mij gereserveerd tot gemeente die wat ik nog niet eens gekocht heb. Maar dat hebben ze gedaan voor, voor de nieuwe burgemeester, omdat men geen ambtshoring, de nieuwe ambtshoring. had. nieuwe Nou ja, het wordt geen nieuwe ambtswording, maar voor de nieuwe burgemeester. moest er ergens huisvesten en, uh, maar wat u, wat doet, wordt u dan kwalijk genomen? U wordt me verweten dat ik daar een kavel wil hebben en dat ik niet uh, meewerk aan doorstroming en, en van niet allemaal. En dat ik moet blijven zitten waar ik zit ja, uh, en dat, dat, dat heeft me erg gegriefd. Omdat ik vind dat deze jongelui uh, daar zich niet uh, op moet uitspreken als ze niet eerst behoorlijk zich hebben. Dat heeft een, een, een vrij naar artikel. In de persoon gesfeer, maar mevrouw ja, persoonlijk toch. Dus dat uh, is een hele nare situatie. Wordt u dus verweten dat u daar eigenlijk niet Kunt in dat ik... natuurgebied mag zitten? Ja, het wordt mij verweten dat ik daar zomaar kaal voor koop. En als uh, nou, je wel, dat is de burgemeester, die mag alles. En, ja. uh, we hebben weinig natuurbezit. nou is dat een prettig wandelterrein. Hè? En uh, ik zou wat kwaad zijn als dat zo kon blijven natuurlijk. Maar, eh, eh, maar, maar ja, goed, wij u bent een... met projectontwikkelaars in zand bepaald niet onbekend in ieder geval. Nee, nee, nee, zijn ze in vele soorten.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 Een weg door het gebiedje heen zou moeten. Afijn, de ellende is duidelijk en begonnen. Voor natuur en mens. Het plantje daar, dat is de salomonzegel, de Duin -Salomon Die staat hier heel veel in het oost uh, en um, Een nabijgelegen natuurgebied, Amsterdam's Duinen, is in 1975 uh, uh, geïnventariseerd door een uh, groep uh, biologen. En in hun verslag noemen zij uh, dit plantje het troepelkind van iedere beheerder. En uh, juist omdat hij uh, zo moeilijk uh, te handhaven is. En, uh, nou, hier in Kostelorepaar komt hij zoveel voor dat als er een beheerder komt, want die ligt er nu nog onbeheerd bij, dat hij die beheerder dan hier heel veel te willen zou hebben. Je zal de wereld zien als dit soort mensen het echt voet zeggen hebben, overal. Ja, Hoe zal het er nu uitzien? Ja. Ja. Als een, ja, het is. Uh, het ligt er eigenlijk voor de hand, hè? Als de mensen het voor het zeggen Kijk, krijgen. dat uh, het eigenlijk voor het zeggen. En je ziet een steeds grootschaliger maatschappij. Waarin uh, het uh, handelen en doen van de mensen steeds meer opgedeeld wordt, wordt in vakjes. Terwijl je hier in het kosteloorheidspark hebt integratie van een heleboel verschillende functies: met natuur en recreatie. En, uh,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 Maar uh, ja, als ik het simpel moet zeggen, ik geloof dat het, uh, het sleutel voor het uh, geld dat het je ook weer echt goed toepast in deze. Dus, dat draait de hele maatschappij toch weer om de laatste tijd. Zo veel geld vergaan. Ja, uh, uh... ja broen. Dan moet iedereen verwijken. Het is toch zo. Dan gaat het toch ook alleen om bij die mannen die de keuzes neerzetten. Nou, dat wil je. Hoe lang bent u hier al? 1947 al. Kijk, hey, dat is lang geleden. Bent u dat? Ja. Oh, wat aardig. Het kleine meisje dat daar uh, door de duinen. Zeven jaar. <laughs> Uw ouders gaan ja. dan aan deze plek. Ja.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 Want juist door de aanwezigheid van die grote stadsbewoners gedurende 32 jaar is het Kosteloeren Park het mooist begroeide stukje duin van heel Zandvoort. Even halen, heeft het hier, hier. En Halma, eh... heb ik dat gezegd. En de te spullen. Wat gaat u nou doen als hij het toch probeert af te breken? Dan ga ik hem bovenop zitten. Dat doen we allemaal.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 krijgt u maar van Hoeveelaken naar Zwolle ik heb er in dienst gelegen nou, toen, uh, toen was het niks in die, die tijd maar nu die wegen er zijn waar je prachtige dingen van kan, van kan maken waar je zintjes kan maken want een mooi natuurgebied laten we even zeggen dat is de Kennemerweg en de Herman Heijmansweg. daar lag een bult uh, van een verwaarloosd stuk duin waar een achttal meen ik uh,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 Vindt, wanneer al het Kosteloorpark zou worden gebouwd, dat het geen groot verlies is voor zo'n soort. Nee. nee, dat zou je een prachtig gebied kunnen maken. Met alles erop en eraan. Daar zou je echt een, een gebied, en wanneer je daar een, een, een, een, een huizenbouw mede krijgt, met een parkje, een vijvertje wat je daarin een, in zou kunnen krijgen. Een,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 Ja, met een uitzicht, want ook dat is natuurlijk belangrijk. Dat kan je maken. Ga daar maar eens kijken. Zo, ik... In het Kostverlovenpark? Ja, dat zou je in het keer kunnen doen. Daar moet je natuurlijk wel mensen voor hebben die daarover uh, uh, kunnen adviseren natuurlijk. Hè? Dus, zijn... U bent zelf makelaar, hè? Ik ben uh, van mijn beroep is makelaar, ja. En maar dat voor... heeft natuurlijk niks te maken met, uh, met bouwen van huizen, hè.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 Uh, wanneer iemand een woning wil bouwen, ja, dan worden dat, uh, maar dat is de ingezetene zelf, maar ik krijg wel een doorstroming.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 het berenhol, de vijverhut, de schelp, de witte raaf. Eén daarvan bezoeken we. Op zoek naar echte, eerlijke emoties. Ja, Ik moet je binnen moeten laten zien, dus kom je eens even binnen. Dan weet je tenminste waar het over gaat? Of dat er ook bepaalde vallen, wat je groepen. Ja, kun je kunt u het wel weten, laten zien. even, uh, Nou, hij is gestuurd, hij houdt hem wel even tegen. Ja. Gewoon oh, nu naar mijn stoelen. Kijk eens. Kijk, ik leef nog langer dan ze daar ah, Dus hier hebben we stoelen gestaan. Daar is een tweepersoonsbed. Daar is een eenpersoonsbed. Hier zijn onze kasten. Hier is onze aanrecht. En bouwvallige stut hoeft het niet te worden. Nee. U staat niet de hele dag uh, met uw uh, handen op. Nou, nee, nee, nee, nee. Dus ik bedoel, dit was het bouwvallige. Ja. Dus u ziet het hier, vindt u het bouwvallige. Nee. Geen scheur in hem, uh, Met de beste wil van de wereld. Je mag overal niet. kijken nee. uh, of er een scheur in zit of Dat zei ik mijn lamp heb Nou ja, daar kan nee. iedereen over komen. Ik kan mijn buddigast komen. Ja. En dat zijn hele echte. Ja. Dus u ziet, er is toch echt niets bouwvalligs aan. Uh, als er gezegd wordt, wij hebben geen ventilatie genoeg. Dan ziet u het hier en dan ziet u het daar. Dat er geen... Dus uh, we stikken hier niet. Nee. nee hè?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 Heb ik iets van. Uh, heb ik schimmel in mijn kasten? dit is mijn glazen waar ik alles in moet hebben. Dus je kunt zien dat hier geen vocht is. Nee. Geen schimmel. Geen even schimmel. Wil u ergens onder nee. van het schimmel? Nee, schimmel, iets? Nee, ik ben nee. nou. Ik helemaal overtuigd. Nee, nee, nee, nee. moet je goed luisteren. Ja. Anders zeggen ze bij van spreken: u neemt de boel in de maling. Ja. Uh, u ziet, uh, ik heb Onders helemaal. Geen schimmelkleed, geen vocht. Even kijken. Oh, even even kijken, even overtuigen.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 En dat is er ook heus wel geregeld hoor. Nou hoor. ja hoor. Maar uh, als het dus bijvoorbeeld uh, hier een karavijn dwars doorheen moest, hè, mm. want dat heb ik dus ook vaak gehad, omdat ik hier dus niet zo gunstig sta. Nou hebben ze over het algemeen allemaal nieuwe caravans. Mm. Maar dit jaar, die laatste die er achteraan staat, mm.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 En ik neem aan dat inmiddels, dat, doe ik, dat heb ik dan niet zelf opgenomen, dat doet iemand anders van het bestuur. Ik neem aan dat, dat die vragen inmiddels zijn doorgespeeld en dat men daaraan werkt op dit moment inderdaad. Ja.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 we hebben het er een beetje van afgeleid. We zagen het door hier kwamen. We zagen het als een uh, toch wel als een hol, omdat uh, alleen de, de voorgevel staat vrij. En de rest uh, is verdwenen in het in duin. In ja. Maar waarom moeten ze nou eigenlijk uit hier? Waarom moeten ze nou weg? Ja, uh, uh, daar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 En probeert daar dan uh, uiteindelijk een bouwgrond uh, van te maken. Dus, meneer de Raad, gebeld. Met de Raad. Dag, meneer de Raad, met wel van hier van Cairo Radio. Ja. U weet dat er actie uh, gevoerd wordt, een beetje. Wat ja. vindt u daarvan? Ja, daar ben ik helemaal mee Ja, wat vindt u daarvan? Ik vind het. Uh... Nou, ik vind het onjuist. Ja, waarom? Ja.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 dat het belangrijker is dat de mens woont... als dat hij naar een boom kan kijken... want hij kan er niet onderslapen. Maar in het huis wel. Nou, hebt u gezegd in de Volkskrant, geloof ik... dat die uh, bunkertjes bouwvallig zijn... En ja, hij hij ook, ja, dat is inderdaad zo. Dat is eigenlijk asociaal. Om, ik snap ook de mensen niet, hoor. Ik zou er mijn kinderen nooit in willen laten slapen. Ja, ik ben het, erin geweest. Ze zijn donker, ja. ze zijn vochtig. Ze hebben geen ventilatie. En uh, ze staan er al 30 jaar... En, uh, wat, wat bent u van plan?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 Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing. Ruit kapot? Oh wat rot! Wordt niet humeurig? Wij herstellen het keurig. Voor keurglastips bel Zandvoort 15602 of luister zaterdags naar Hand in Hand op ZFM naar Keur, de ZFM glasadviseur.